Uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De tiener die afgelopen weekend mogelijk een kind van de tiende verdieping... van het Tate Modern Museum in Londen duwde... wordt beschuldigd van poging tot moord. Het jongetje van zes raakte zwaar gewond door de val... en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, maar is wel stabiel. De jongen van 17 werd zondag direct naar het incident opgepakt. De politie reageerde op meldingen... dat een kind van het balkon op de tiende verdieping was gegooid. Het jongetje dat uit Frankrijk komt kende de verdachte waarschijnlijk niet... Salah Abdeslam, de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs in 2015... wordt ook vervolgd voor betrokkenheid bij de aanslagen in Brussel... en op luchthaven Zaventemming 2016. Dat melden verschillende Belgische media... Abdeslam zat ten tijde van die aanslagen in België al vast. Hij werd enkele dagen ervoor opgepakt in de Brusselse wijk Molenbeek... in verband met de aanslagen in Parijs. Bij zijn aanhouding ontstond een schietpartij... waarvoor hij nu een celstraf van 20 jaar uitzit. Er komt ook nog een Frans proces voor de aanslagen in Parijs. Terwijl bijna alle automobilisten buiten de bebouwde kom een gordel dragen... had van de verkeerstoden op de snelwegen bijna een derde geen gordel om. Dat blijkt uit onderzoek over 2017... van de stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Veel van de verongelukte slachtoffers bleken de gordel... achter het lichaam te hebben vastgemaakt om de verklikker uit te schakelen. In een gloednieuw hotel in de gemeente Terneuzen heeft vanochtend een grote brand gewoed. Een groot deel van het dak is verwoest. Er zaten nog geen mensen in het hotel omdat de opening pas over twee weken zou zijn. De eigenaren denken dat herstel er voorlopig niet in zit. Het weer is wisselend bewolkt vandaag met vooral in het noorden kans op een buitje. En vanmiddag wordt het dan tussen de 20 en 25 graden komende nacht is er ook in het zuidoosten mogelijk, regen en onweer mogelijk. Morgenochtend trekken die buien dan weer weg, maar later op de dag komen er weer nieuwe buien aan. Het wordt dan ook wat koeler met zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Het gaat traag naar Alkmaar, de N242 vanuit Middenmeer. Een half uurtje vertraging tussen Herugowaard en Industrie-Drijen Boek en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 In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Doe eens lief. Dankjewel. Namens het internet en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in Zieren. Wanneer het lekker. Ja, Mama zegt dat er man een oude, zij ze slijmer is. En dan roept zij uit, dan kind de zee, ze is hier zo vries. Ze het deel bij bevrede weer, haar je erop, oh, kom op. Maar Potrel roept ze geel, de zee zit in mijn gaan naar de zon. ZFM Oud-Zandvoort Een goed en meest beluisterd programma zou ik haast wel zeggen Want iedereen geniet toch van een terugblikje over Zandvoort Mijn naam is Pieter Joustra En vandaag hebben we als onze eregast Bertus Balladux. En Anke Jouwstra zal hem gaan interviewen over het leven van Bertus. En uh, met name ook een stukje over de muziekkapel. Aan de techniek en verantwoordelijk voor de muziekkeuze is Cor Draaier. En Cor, jij hebt weer prachtige muziek. Uh, samengesteld met uh, veel harmonie. Nou, we luisteren straks, straks met genoegen naar jouw muziekkeuze. Maar nu is het woord aan Anke Jouwstra. Ja, goedemorgen luisteraars, welkom bij CFM Oud-Zandvoort en uh, speciaal welkom aan onze gast van vandaag. Ik mag Bertus zeggen, hè? Uh, Bertus Balladux, ondanks het feit dat jij uh, deze week een uh, bijzonder uh, leeftijd hebt bereikt Bertus, is dat niet? Dat is geworden, uh, sinds 1921 ben ik dus nu een 90 jaar, jaar geworden. 90 Afgelopen jaar. Maandag. Afgelopen maandag. En ik was op Bertens verjaardag. Hij woont in een prachtige aanleunwoning in de Bodaan. Een huis dat bol staat van uh, herinneringen. Hè? Onder andere aan jouw uh, vrouw Corrie met die prachtige geborduurde stoel. In, ja, inderdaad. En foto's. En wij gaan beginnen met te praten over de muziekkapel. Er is uh, veel meer over jouw leven te vertellen. Want in 90 jaar uh, in Zandvoort heb je natuurlijk heel wat uh, meegemaakt... en in heel wat verenigingen gezeten. Maar we beginnen bij de muziekkapel. Want ik begrijp dat je daar al op hele jonge leeftijd lid van bent geworden? Ja, dat klopt. Ik ben daar lid geworden. Mijn vader was toen al als muzikant daar. En zelf ben daar toen ook met mijn twaalfde jaar, ben ik daar gekomen om te gaan leren van trombone. En hoe kwam je dan aan een muziekinstrument? Dat kreeg ik dus van de dat moet ik moeilijk zeggen, want toen was het een beetje bij mij. Je weet het wel bij mij wat het is. Maar uh, die was van de, van de muziek zelf. Dus die kreeg je in bruikleen? Die kregen we in bruikleen, <tie> inderdaad. En wat ik ook begrepen heb, is dat daar ook jouw toekomstige vrouw Corrie speelde. Inderdaad. Die was er ook toen ze ook, dus twaalf jaar was. Die speelde nog saxofoon. Die speelde saxofoon. Ja. En hoe lang heb je in die muziekapel gespeeld? Uh, ja, dat wordt moeilijk natuurlijk. Hè. Dat is eigenlijk tot op het einde geweest. Want er werd de boel namelijk. Uh, ja. Dat was op, daar. Dat was opgeheven. Er waren geen mensen meer. Jonge lui waren er niet meer. Hetzelfde als in de zang natuurlijk. Kom je ook geen jonge mensen meer nodig tegenwoordig. Uh, maar dat was gebeurd. Dat, dat... Was, dat, dat was over. Dat was over. Ja. Maar ik heb hier foto's gezien. Hè, die je mee hebt genomen. Dat uh, als ik hier uh, zo'n foto bekijk. Dan uh, is dat toch een hele grote kapel. Met hoeveel mensen waren jullie toen wel niet... Nou, ik dacht dat we toch wel zeker met een man of zeventig zeker waren. Mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen. Ja, ja want latere foto, nee, eerdere foto's uh, zie ik dat het alleen maar mannen waren. Hè? Dat uh, was het oorspronkelijk. Ja, het was natuurlijk in die jaren misschien van uh, 1800, denk ik, weet ik veel. Ja, ja, ja. Uh, dat waren alleen maar mannen. Ja, want... Uh, en dat was trouwens geen, uh, weet je, zo was wel. dus een... Uh, met mannen en vrouwen samen. Dat was anders dan dat het beide mannen was. Dat had een andere naam. Ja, je hebt fanfare en harmonie, fanfare hè? en harmonie, inderdaad. Oké. Okay. Daar moet we even goed over nadenken. Ja, nee, Hoor maar dat mag, mag. Dat mag. Ik bedoel, het is al fantastisch uh, dat je weer zo uit je woorden kan komen. Want ik weet dat dat een periode even wat moeilijker is geweest. Ja, dat was uh, heel jammer. Ja, heel jammer. Maar mag Gaat goed. Als ik in de archieven kijk, hè, want uh, Pieter en ik doen altijd wat uh, vooronderzoek, dan was er eerst al een uh, muziekkapel in Zandvoort, maar die is opgericht in 1899, ja. maar die was onder een andere paraplu, hè? Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat was van onderling hulpentoon. Dat was onderling hulpentoon in de tijd, ja. ja. En uh, die was onder leiding van meneer Van het Hof. Dat was meneer Van het Hof, ja. Uit Haarlem. Uit Haarlem. Heel bekend, heel bekend. En. Uh, en die uh, muziekkapel die ging kennelijk ook wat achteruit. Uh, en er was een muziekkapel in Haarlem. En die zijn toen gefuseerd. En daar is dan in 1917 de Zandvoortse muziekkapel uitgekomen. Uh, in die tijd is dat gebeurd, ja, inderdaad. En, en dat is de kapel waar jij bij hebt gespeeld. Precies. En, en vertel eens wat meer over die kapel. Wat deden jullie behalve oefenen? Uh, nou, het was natuurlijk vanzelf wel... Als je daarbij kwam, dan werd je onderlegd door onder andere meneer Hallenberg. Die deed trombone Die deed dat bij hem thuis. Weet dat kwam je één, twee keer in de week. En dan werd je, je dat geleerd. En bij meneer Schaap vroeger, van de kruidenier, heel vroeger, heel vroeger. Die deed dat ook. En zo waren er vele mensen die dus meneer Weber, onder andere, saxofoon. En hoe uh, heet het? clarinet. Uh, die werden allemaal, dus, door deze mensen opgeleid. Dat gebeurde. En, nou ja, en op de duur kwam je er zelf in, vanzelf in mee. En dat, ja, dat ging goed. Uitstekend zelf. En dan uh, ging je al meteen op de repetities mee? Of had je eerst die leerperiode die en je net zei? Nee, eerst die leerperiode. <coughs> ja. Voordat we erin meekonden, tot het uh, ongeveer, ongeveer wist hoe je natuurlijk. Ja, en met, een, uh, met een trombone, onder andere, met, met maar drie pistons, hè? maar op een, uh, hoe weet zo'n ding ook weer, een clarinet, dat was heel moeilijk natuurlijk, ja. hè? en fluit, die ding wel, hè? maar zo alles bij ons ging dat sneller te doen, ook een, uh, een trompetspeler ook met drie pistons, en dat mocht allemaal er snel bij. Dus eigenlijk wat nu de mensen voor naar de muziekschool gaan, dat gebeurde privé. Dus dat waren leden van de muziekkapel ja. die uh, privé les gaven aan aspirantleden. Inderdaad, dat was het precies. En als je dan goedgekeurd werd, dat dan dat mocht je op de repetities komen om met de grote kapel uh, ja, te spelen. Dat, dat klopt, dat klopt precies. Zo is dat. Dan gaan we even naar muziek luisteren. Je hoort de tonen van de scheur Zorg er nu maar, van de muziek sleept je mee Je hoort de tonen van de schuifte met <tied> thuis. Ja? Ja, we zijn alweer in de uitzending. Dat was het okay. nummer van de Lambanda's uh, met de van Varden. En je hoort al aan de muziek. Dat is uh, onlosmakelijk verbonden met uh, carnaval en met feest. En we schakelen weer even over naar Anki aan. Ja, goedemiddag luisteraars. Tegenover mij zit uh, Bertus Balledux. Uh, de Deze week 90 jaar geworden Bertus Balledux. Die zich nog uitstekend kan herinneren en ook heel goed voorbereid heeft, gedocumenteerd heeft. Want uh, ik heb hier, ik weet niet hoeveel foto's voor me liggen en we spreken onder andere over de Zandvoortse muziekkapel en uh, ik ben net even bijgepraat door Pieter. Misschien kan je dat zelf even uitleggen wat uh, ja. Ja, ik pak even de microfoon, want het verschil tussen een kapel en een harmonie werd dus fanfare verbeterd als het niet zo is. Fanfare is zijn koperinstrumenten instrumenten en uh, bij een harmonie komen ook de houtinstrumenten erbij, zoals klarinet en fluit en dergelijke. Inderdaad. Dat is het grote verschil hè? Ja. Oké, okay, we gaan weer naar Inderdaad. Dat was het. Ja. Ja, want ik vertelde in het stukje hiervoor... dat uh, de Zandvoortse uh, muziekkapel voortgekomen is uit een fusie. En uh, dat was onder andere omdat dus de uh, fanfare... Dus alleen de, blaasinstru de koperen blaasinstrumenten uh, opgericht door onderling hulpbetoon, uh, zieltogend was. En dus in het nieuwe concept ook nieuwe instrumenten uh, kwamen. Goed, Bertus, uh, uh, uh, vertelde net, uh, uh, op het hoogtepunt waren er wel zo'n 70 mensen. Je hebt ook een prachtige foto uh, van je. Je vertelde dat je eerst uh, privéles kreeg van gerenommeerde leden thuis voordat je bij de kapat wel uh, echt mee mocht spelen. En dan kwam je op de repetitie. Hoe vaak werd er gerepeteerd? En wie had de leiding? Uh, dat was in het allereerste jaar dat ik, dat in de eerste, eerste tijd dat ik erbij was, dat was dus Meneer van het Hof uit Haarlem. Heel, heel, heel bekend. Toen ben ik met twaalf jaar ik ermee begonnen. En wanneer ben ik daar toen mee gekomen spelen? Nou, ik denk geloof ik een jaar, vijf, zes later. Dus zo lang duurde zo'n uh, opleiding? Ja, ja, ja, ja, ja. Dat, dat gebeurde. En waar repeteerden jullie? Bij hun thuis en op oh, en dat voelt u ook. Dat was dus op op woensdagavond op en dus op dinsdagavond was het in school C. Nee, ik weet dat het ook weer daar bij de ja, school B. Nee, nee, in uh... Karel Duin, school. Hey, uh, achter het... Uh, het even door, hoe Op je de Parallelweg. Nee, dan moet ik even... Kees, uh, ja, even nadenken. Nou, we hadden de school... Nee, de school die nu afges... Afgebroken, afgebroken is. is. Dus het. Uh, het hebben we wel gedaan. Het oude gemeenschapshuis. Ja, ja, ja ik moet even goed nadenken. Ja, woord. nee, dat is met, prima. Ik vind het fantastisch, het zoals je het je allemaal uh, kan herinneren. Die meneer van het Hof vertelde je net uh, in de pauze, uh, toen we die fantastische muziek uh, draaiden, die uh, nam op een gegeven moment afscheid. Hoe werd dat afscheid uh, georganiseerd? Dat werd dus uh, georganiseerd natuurlijk door het bestuur zelf van ons. En dat werd in monopol genomen. Ja. In welk jaar weet ik niet uit mijn hoofd natuurlijk meer. En, uh, en daar kwam voor een keer als dirigent uh, meneer. Wilshut. Bils Wilshut. En die, die, die kwam bij ons. En, en, en, jij, en er is nog iets heel bijzonders gebeurd op die avond. Want jij hebt voor dat afscheid van meneer uh, Van 't Hof. Daar heb ik een, een aparte mars gecomponeerd. En hoe heet die Mars? Nou, die weet ik niet, want hij moet bij me thuis zijn. Ik, kan, ik, ik, heb, ik heb gezocht gisteravond, ik kan hem niet... Maar ik... Nou, volgens uh, de, het briefje, wat uh, Pieter, de dingen die hij op heeft gezocht, staat hier uh, dat Bertus Balledux had de zanden voor de Mars gecomponeerd. Zanden voor Mars. En Dan maakte... ...van zijn eigen korps de eerste uitvoering mee. De dirigent, de heer Wilschut... ...die had de Zandvoortse muziekkapel jubileummars ...die orso. had hij gemaakt. gemaakt. Dat klopt. Nou. En toen heb ik dus dezelfde woorden heb ik dus gedirigeerd... ja ...en heb ik dus ook gecomponeerd. Toen de tijd. Top. Ja. Dus jullie repeteerden in de school, maar repeteerden jullie alleen binnen, of uh, oefenden jullie ook uh, marcheren? Of, of oh, jawel. Je... oh jawel, dat hebben we veel, want we gingen natuurlijk veel naar al die, uh, concoursen, hè. Naar al die concoursen en dat gebeurde altijd op de Thijssenweg en daar werd het dan gelopen, want daar werd gebeurd en toen stond meneer uh, Schaap, het ene been. Ja. De kruidenierschaap van de Haltenstraat. Ja, en die liep er altijd voor met, met de stok om het voor te doen. Ja. En dan dat was ben... het echt leren in de maat te lopen. Ja, in de maat te lopen. Hoor. Was er in die tijd ook al, want als ik wel eens naar de televisie kijk, dan zie ik dat die muziekkorpsen allemaal van die uh, bewegingen naar buiten, naar binnen. En, uh... Nee, dat is bij ons niet gebeurd. Jullie waren echt nog ouderwets, ja, maar, maar ja, dat was ook ja, de, ja. de tijd, denk ja, ik. Nee, dat was er niet bij. Beslist niet. Nee. We hebben het wel goed gedaan. We liepen ook wel dus terug naar voren lopen en omdraaien en dan weer terug lopen. Zo. Dat, dat deden we nog wel. Maar dat allemaal toestanden bij uh, op Nee, dat was er allemaal niet bij. En dan gingen jullie naar concoursen. Vertel daar eens wat over. Ja. Hoe ging je daar naartoe? Dan gingen wij met de bus. Begin altijd met, met de bus. We zijn overal geweest in Amsterdam en noem maar op waar we de laatste keer geweest waren. Waar ik me goed weet, waar ik een grote foto toevallig heb uit 1937. Oh sorry. Sta het Het hij ik heb mijn overgang. 1937. Ja, maar dat... Uh, toen was maar, jij, jij er nog niet... Speelde je nog niet, of wel? Ja, alsjeblieft. Ik ben daar misschien een jaar voor... Hoe hard was ik? Nee, uh, uh, 16. 1, 16, 17 jaar. Met een met hoed op. Pssst. En toen was er toch een, zeker een 70 mensen van die... Ongelooflijk moois. En die waren het goed. En wij waren toen in Utrecht. En dat was eerst al de... Herman deze speelde er ook nog op. Die was heel goed, ze was natuurlijk. En uh, hadden we de eerste prijs. En toen moesten we dus in de, in de volgende ronde, dat je dus in de allerhoogte. En dat hebben we ook gewonnen. Zo. En, en, ik, en ik vergeet het nooit, we waren ja. Dan gaan vrienden. we nu weer even naar een heerlijk muziekje van kor luisteren. Ja. ja. de Carl de Heinz Logisch Marsband met het nummer, nou moet ik even goed kijken Ver Berliner Rijtenmars en ik hoorde, ik zag al Bertus uh, meezingen ja, die, uh, die blies uh, in gedachten, hij deed de schuiftrompet heen en weer dus hij was er helemaal in dit was een schot in de roos en uh, we gaan verder met uh, Bertus Balladux <coughs> Bertus, uh, we hebben verteld over het verleden. Ik heb hier ook uh, prachtige foto's uh, van uh, de harmonie op het uh, Raadhuisplein. Wat deden jullie daar dan? Dat was op koninginendag. En dan? Was de pritsen. Iedere. En, en dan gingen we door het dorp. En de hele dag zijn we dus bezig. En dan werd s morgens om... En dat vertel ik dus nu nog... De latere keer, als de eerste keer niet, de watertoren. Heb ik dus die tijd daarvoor dus voor de oorlog dan. Ja. Maar daarna, dan spelen wij, s ochtends om acht uur, boven op de trant. Zo. En dan moesten we dan om acht uur gingen we daar zingen. Uh, uh, uh, spelen bedoel je? <laughs> nou ja, dat Ook zingen? Ja, zingen? Natuurlijk, ja. Oh, ja. <laughs> wij noemen spelen ja. ja. spelen. <laughs> <laughs> en dat deden, we, dat deden we daar. En, en meestal dus over uh, kerkelijke muziek, hè? En, en het wel natuurlijk, hè? En dan, ja. en dan om tien uur, want dat kan ik me nog herinneren, want deze foto zie ik allemaal uh, uh, gidsen, of, of padvinsters en kabouters staan. Uit de tijd dat ik ook nog uh, bij de padvinderij was, als leidster. Uh, dus dat moet uh, ja, de jaren zestig uh, geweest zijn, of iets later. Uh, uh, ja zoiets uh, midden 60 daar zie ik uh, dus de padvinerij en uh, allemaal schoolkinderen wat, wat Hele, deden vroeg, die schoolkinderen school, oh, daar dan? ja maar die schoolkinderen die kwamen daar naartoe en tegenwoordig niet meer natuurlijk want dat waren ja, de scholen die kwamen gewoon naar de die moesten er zijn ja? of die moesten er zijn, zo was het eigenlijk en wat deden ze dan? Zinger. Zinger. Dat was de Obade. Ik weet dat, want ik heb dat als kind ja, natuurlijk dat was, ook meegemaakt. Dat was, ja, dat was fantastisch. Het, het werd een week lang uh, werden die liederen geoefend. En ja, dan had je een ja. blaadje. En ja. dan uh, was je verplicht inderdaad aanwezig te zijn uh, op het Raadhuisplein. En dan werden In, uh, blaad, door de padvinderij de vlaggen gehezen. De vlaggen hezen, worden, ja. En een muziekkapel speelde. Het was altijd een geweldige happening. Dat was prachtig. Het was heel, heel, heel mooi Het was vol, vol, vol. En je ja, had natuurlijk niet zo'n... Al die zogenaamde... Wat je nu hebt in het dorp. Met al die toestanden, weet je wel. Door alle straten heen. Met al die feestdingen daarbuiten. Nee, bij ons ging het alleen maar op een... Op het... Op het, uh, het veldje. Achter het postkantoor achter, Die kant ergens daar. Ja. En er werd dus gedaan... Uh, hoe, hoe noemen we dat ook allemaal bij de naam? De zakloop uh, en al die toestanden. En met die kussens. Dus boven water, ja En prikken. En ook en, en prikken en zo. Hè, al die dingen. Dus de ouderwetse spelen. Ja. En dan... Uh, uh, jullie marcheerden door het dorp. Door dus het dorp, ja, ja. Ja, dat klopt. eh. Op een gegeven moment uh, ging de kapel achteruit. Ze kregen geen jongelui meer. Ja. Uh, toen hebben ze geprobeerd, las ik in de stukken, om een jeugdorkest uh, op te richten. Nee, het lukte niet meer. Het waren allemaal jongeren. Al de oudere mensen waren natuurlijk een beetje overleden of te oud. Maar al die jongeren die bij ons waren... Ja, ze gingen naar de strand werken en, en, en andere toestanden. Ja, het, het ging gewoon niet meer. Maar en het was op het geld was op maar er kwam wel nog een ander korps ja die oh ja. Ja, ja die had ook ja, natuurlijk met mevrouw uh, Raks de Rudolfus het trommel, trommelkorps ja inderdaad ja die was heel goed heel goed maar dat ging heel goed alleen het is jammer ja, Het is, uh, ja. kost geld en ja, dat ging niet door, hè? Dat was over, over en over. Dus op een gegeven moment is de muziekkapel opgeheven. Ja. Maar ik denk dat er een stukje van die muziekkapel is doorgegaan, hè? Maar niet als muziekkapel, maar... Nee, als, uh, als carnaval, hè? Ja, carnaval. carnaval. Daar heb ik hier ook prachtige foto's van. En hoe heten jullie dan als uh, carnavalsband? Uh, band? <laughs> Dus scharke, de scharke, de, de wallenkappers. Ja. Wallen ja, ja, en ik al, zie je Bo voorop lopen. Ja, ik word wat ouder nou hoor, ja, is een Nou, dat maakt helemaal ja. niks uit. Ik wil het over iets anders gaan hebben, want we hebben ja. nu al zoveel over de muziekkapel gehad. Ja, ja. Maar voordat we over uh, de rest van je leven gaan praten, gaan we eerst nog naar een muziekje luisteren. ...Vienna Military Breastband met het nummer Stars and Stripes... ...bekend als het uh, nationale liedje van Amerika... Meen ik, toch? Nou, het is wel heel bekend, hè? Stars and Stripes ja, uh, de, in, uit de vlag. Ja. Ik ken alleen dit nummer als een carnavalsnummer. Nee, het nee, is nee, beslist nee, geen, nee, geen carnavalsnummer. Nee, nee, nee. Nou, tegenover mij zit uh, 90 jarige Bertus Balladux. We hebben al uh, een heleboel gesproken over de Zandvoortse muziekkapel. Hij heeft ook nog een uh, prachtig boekje meegenomen. Zandvoortse muziekkapel, eerste trombone C. En dat is nog van de heer Hollenberg geweest. Ja. Daar staat nog met de hand uh, de, de muziek uitgeschreven. Hier zie ik die ZMK Sandersekerpel Jubelleeuwmars. Ik zie hier ook 23 1954. Dus het is een heel kostbaar uh, boekje. Bertus Wees er zuinig. Inderdaad. Op. Uh, bedankt ik ben, Fantastisch goed. dat je het mee hebt genomen en uh, jammer dat we geen tv er nog bij hebben. Maar we gaan even over andere dingen in jouw leven praten. We hebben al gehad over de kwallentrappers, over het carnaval, uh, in Duistergast. Maar uh, je hebt ook jaren bij de Zandvoortse Hockeyclub gehockeyd. Oh jee, yeah, yeah, yeah, ja, dat is mijn voor. Ja, dat is mijn voor. Ja? Hoe lang heb je daar uh, gespeeld? Uh, vanaf 1957. En mijn vrouw die is begonnen in 1939. En Corrie speelde nog op, de, op kool. was ze 82 mijn vrouw. Echt waar? Ja. Dus die is bijna in het harnas uh, gestorven. Ja, in de, inderdaad. En inderdaad. jij hebt uh, ook altijd gekiept of heb je ook gespeeld? Net zoals Kort ben ik ook gekiept, mijn hele leven geweest. Zoals de meneer zo uh, natuurlijk. Hè? <laughs> ja, want ik heb hier een ja. prachtige foto van veteranen A uit 1982-83, waarop jullie kampioen zijn geworden. Ja. Dus uh, je hebt heel wat meegemaakt ook uh, bij heel de hockeyclub. Veel, ja. heel veel. En wat deed je verder bij de hockeyclub? Nou, ik was ook bestuurslid, onder andere in al die jaren, met meneer Van Pagé onder andere. En dat uh, was ik denk eigenlijk meer over de, over de toestanden, over de balletjes. De ballen van Bertus. Hallo. <laughs> ja, dat uh, werd altijd humerisch uh, ja, gezegd, ja, hè? Ja, ja, ja. Uh, uh, uh, maar ook over de terreinen. Ja, nee, nee, dat deden wij niet. Dat deden jullie niet? Nee, nee, dat deden wij niet. Nee, nee, helemaal niks. Wij zorgden ook voor de leggers. Die, die moesten gerepareerd worden, want dat kon er ja, het begin natuurlijk. En bij ons in de werkplaats werd dat allemaal gerepareerd. En de hockeyballen, zo dat kan ik het maar samen zeggen... Die hebben we dus altijd bij mij thuis bewaard en die werden in de werkplaats, dan we daar uh, dan werd die uh, wit gemaakt en op zaterdag en zondag gingen ze allemaal weer naar het veld. En daar kwam dat allemaal. Ja, dat werd ermee mij gewerkt, zo'n beetje daar. En wat hadden jullie voor uh, werkplaats dan? Want even voor de mensen die dat niet meer weten. Ik weet dat natuurlijk wel, maar... Uh... Nou, die werkplaats die hadden wij aan de overkant waar wij in de Kanaalweg. Naast het Rode Kruis gebouwtje Daar hadden wij de werkplaats. En die werkplaats, die, uh, wat, wat hield dat in? Want wat voor zaken hadden jullie thuis? Uh, uh, dat deden wij dus met uh, mijn broer. Mijn broer, uh, Nico, die deed meer de, de meubeltoestanden, want dat deed hij graag. Dat, dat was zijn vak ook. Ja, andere dingen natuurlijk ook, want wij deden ook andere, an, an, andere dingen natuurlijk. Maar ik, ik deed voor de zaak en voor Kort. Voor mijn vrouw dus. Dat, dat deden we de zaak. Die hebben we dus vijftig jaar lang gedaan. En die zaak was door je vader? Uh... Voor die tijd was die het al voor mijn vader en die was al in de tramstraat. Dat is de toen. Die was met mijn vader nog, dat was voor de oorlog. En na de oorlog, toen we terugkwamen, zijn we dus naar de, de Tremstraat nog gewoond nog even. En we hebben, uh, ik geloof nou een jaar of tien jaar later, we naar de Halterstraat gegaan. En dat was een, een zaak voor meubelinrichting, voor nee, een maar, woninginrichting? Een woninginrichting met auto op wat ja, een grote zaak. Voor waar was jij zelf in gespecialiseerd? Ik was gespecialiseerd, dus uh, hoofdzakelijk. Dus uh, ingrediënten, gordijnen, vitrages, bedden, uh, kokos, noem maar op, alles wat het er maar was. Dus dat was een uh, grote zaak. Ja, ik weet dat nog ja, wel. Ja. Maar het is natuurlijk uh, voor de luisteraars die ja. wat later in Zandvoort gekomen zijn, even om. Uh, aanstippen. De hockeyclub. Daar heb je ja. dus heel lang gespeeld. Maar je hebt ook heel lang in uh, het reservekorps van de politie uh, gezeten. Oh ja, dat klopt, ja. Wanneer ben je daar uh, bijgekomen? In 19... Of vlak na de volg. 1947. Ja, 1947. En hoe lang heb je daar... Uh, bij... 33 jaar lang ben ik erbij. Ik heb drie van die spreetje gehaald. Drie. Die heb ik gehaald. En op deze foto die, uh, ik, uh, die je mee hebt genomen, daar staat dus een enorm korps. Hoeveel mensen zaten daar wel niet in? Dat was precies... Het uh, uh, uh, uh, was 56 mensen. 56. Reserve, reserve. Reservepolitie. En ik zie daar heel ja. veel bekende namen. Zou je er een paar kunnen noemen? Uh, ja, dat is voor mij een beetje moeilijk. Nou, ik kan uh, onder andere zien uh, vooraan uh, mevrouw Veenigamp, de burgemeester. Uh, met Horst. Onder andere. Onze, onze, onze Piet. Uh, mijn geval hier natuurlijk. God, wat heb ik hier allemaal staan. Al die, ik ken ze alle, allemaal eigenlijk, maar ik kan die namen niet zo snel meer... Zal ik maken. even met je meekijken? Ja, ik kan niet zo snel zien. Nou, ik zie daar Gerrit Schaap ja. en meneer Koenraad Koenraad. Ja, en inderdaad. Theo van Koningsbrugge. Ja. En, en jonge Geert. En meneer Van der Bos. Van ja, de Bos. En Van Maris, maar die was natuurlijk de koersbeheerder van de gewone ja, ja. politie. Hè? Ja. En, en, en meneer Methorst was jullie. Uh, ja, dat jullie... Was, ja, dat was de. Man. De man. De reservepolitie, uh, de muziekkapel, de reservepolitie, de hockeyclub. Uh, je had ook een taak bij de gemeente, hè? Ja, inderdaad. 33 jaar lang. En wat deed je dan? Uh, de loper op en mensen, daar gingen trouwen op het raadhuis. De loper. De rode loper legde jij uit. Ja, ik hou het eigenlijk meer op de oranje loper. Oh. Uh, hij was rood, want ik kon geen oranje, dat was niet goed. Maar ik zei altijd, het is de lopen, terwijl hij rood was natuurlijk. <laughs> maar dat lag mijzelf natuurlijk, want dat uh, was Dat, weer een dat was dag. jouw grapje. <laughs> maar, en niet ieder bruidspaar wilde dat, hè? Daar moest je voor betalen. Uh, ja. Ja, die dat was uh, in de allereerste jaren, uh, dat was iets van, ik uh, geloof iets van 10 euro. Uh, gulden, Sorry dat was guldens, tien guldens. En dat werd later, werd dat helemaal opgegaan. Het werd langer, nog meer. En de laatste was, ja, was zelfs 50 euro. Om de loper uit te leggen. Ja, en op zaterdag, dat was het dan 70. Zo, we gaan nog even naar een muziekje luisteren. <middels> We'll We gaan naar de Brickhouse House en Rustic Breastband met de Floral Dance. En dan schakelen we schakelen weer over naar Anke Joustra. Dankjewel Cor. Tegenover mij zit Bertus Balleduks en wij praten over zijn leven. We hebben al een heel groot stuk gepraat over de muziekkapel. We hebben over de hockeyclub gehad en wat ik net vergat te melden is dat er een hele bijzondere gebeurtenis was toen de hockeyclub 50 jaar bestond. Wat gebeurde er toen, Bertus? Volkomen onverwacht voor jou? Dat was inderdaad onverwacht. Want het was een groot feest. Dat weet ik wel daar. Er was een groot uh, toernooi. Hadden we ook meegemaakt. Maar smorgens hadden we daar ja, een jaar wat... Daarnaast hebben we er wat gedronken. Toen is het een beetje... Uh, je en zo. Ik zei: nou jongens. Uh, uh, het is pas om drie uur. Dan noemen ze dat ik weer... Uh, de receptie de, de, de, de, de receptie, de burgemeester kwam er ook en zo dat gezegd, ik zei nou ik, zei, ik blijf er niet door, ik zeg ik ga even naar want Cor was nog in de zaak want die gaat nou nooit zo graag mee naar die dingen en uh, en hij, hij ook wel die, uh, die ging over de over de krant in, in Zandvoort die er ook over schrijft maar goed, die is ook Kuiper. over die is Kuiper, was nee, die niet die nou je nou overleden. Meneer Piet. Maar als... nou, goed, doet er niet toe. Iemand van de krant. Maar die nou maar mee. Hij zei: we gaan lekker naar het dorp. En we gaan hier naar. Uh, oh, naar Ome Jan. Hier. Kooplijntje daar. Nee. Jan Temes. Met Temes. Hé, hey, daar heb je lekker, lekker gezeten. Maar die, maar die wist wel wat kennelijk. Want ik wist van niks. En uh, op een gegeven moment zegt ze: we, we, we mogen nou wel eens daar naartoe. Ik zeg, je man, man, hij zegt ja, ik, hij zegt, ik heb geen auto. Is al mijn taxi. Ik is een taxi nooit van het leven heb ik in een taxi gereden, bij Be wijze van spreken. En, en dan wij daar naartoe. Nou, je bent wel weer laat hè, die er aankomt in de Balladux. Zo. Ja, oké. Okay maar nu gaat er iets gebeuren er wordt er dus een, uh, iemand die wordt daar voor, hoe noem dat die wordt daar onderscheiden waarom ik meteen achterin ging zitten want ik denk, oom Jo van, van onze Jo van Pagé dat wordt het maar ja, je weet wel, die hebben zich van zijn leven dagen nog nooit geleverd want dat wilde hij niet, dat wilde hij nooit dat weet ik, toen de tijd en plotseling werd ik naar voren gehaald Achteruit, ik zei: Als je me nou. Nou, en toen werd dat, en, en, en, en die twee burgemeesters die toen, eh, of, of, of vroegen de jongens allemaal maar Maar ook burgemeester in Zeeland, geloof en, en die was ook hier, heb je ook gehokt, die twee? Heel vroeger. Jongen, dat ik hem niet meegebracht heb. En, eh, ja, dat kreeg ik, dat is ben ik ik wel uw vrouw ook erbij. Nou, toen ben ik dus gered tot de ridder in de orde van de roeibar. Ze, in zelve. Is in Dus je bent geridderd. Ik werd toen geridderd. En toen werd mijn vrouw op een gegeven moment, die wordt niet bijgenomen, want die was er alleen. Dat was niet. Ja, nou, die is zo'n fijne meid. Oh, sorry, dat ik erbij hoor. En dit wordt de vreule, zeiden dus ze tegen hem. En dat was ons, bij, of ons tweeën samen, voor mevrouw en voor mij. Dus en dat was dat, wel een hele bijzondere gebeurtenis. Heel, heel bijzonder. ben Ik heel blij mee. Dat wou ik nog even van je horen. Ja. Ik heb nog een ander uh, item en dat is zingen. Oh, heel Want anders. Want behalve muziek, ja, ja, ja, trombone spelen, ja, heb ja, je ook ja. jarenlang gezongen. Ja. ja, altijd. En je zingt nog steeds. Ik zing nog steeds. Ja, ik ben er nog. En, en wat zing je? Bas? Bas. Je bent de Bas. Ik ja. ben de Bas. Ja. En waar zing je nu nog in? Ik zing in het Hervormde Kerkkoor. Je zingt in het Hervormde Kerkkoor, maar ja, daarvoor... Ja, voor de standkoor, ja. Maar ik was heel vroeger, ben ik er al lid geweest, Er Zat Herman Beest, die zat ervoor, van de onderwijzer vroeger. En, en er waren ook, ook bijna 60, 70 mensen op datzelfde koor, daarboven. Een prachtige zong met allerlei uh, muziektoestanden erbij die erbij waren. Al, uh, nou ja ook, was enorm toen, het was heel mooi toen, daar heb ik heel, heel lang gezongen. Daarna niet meer is, vanwege de oorlog natuurlijk, waar ik ook gepakt ben. Ja, en, uh, en, en, en daarna ben ik toen wel teruggekomen, ben ik weer gaan zingen. Maar niet hier, maar wel in het andere koor, in het uh, oratorium. Perfect, oh mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. En noem eens Hendel. iets wat jullie daar uitgevoerd hebben bij dat oratoriumkoor. Hendel... Nou oh ja, noem allemaal, ik heb ze allemaal op op dit moment. Even, even, even. De Messiah van Hendel. De al allemaal die toestanden hebben. En waar allemaal. waren die uitvoeringen? De uitvoeringen, die waren in de hervormde Kerk in Zandvoort. Daar werd die gedaan. Prachtig. Ja, moet ik zeggen, de, het, is, het is zo mooi om daar te zingen. De akoestiek. De akoestiek. Normaal zou ik het wel weten, maar sorry hoor, tegenwoordig gaat het wel moeilijker bij me, langzaam. Maar helaas, Maakt niet er... uit Bertus, het komt er allemaal prachtig uit. Ja, ja. Uh, dus dat was je zangcarrière. Maar je hebt me ook verteld, toen ik bij je was uh, uh, op je verjaardag, dat je ook nog toneel hebt gespeeld. Ja, bij Hildering. Ja, niet zoveel hoor. <lacht> dat was mooi. Ja. Hoe kwam je daar dan bij? Dat kwam eigenlijk door, uh, door Ali Bol. Van, Koper, Van het uh, café Koper. Een bijzonder goede. En mevrouw vrouwen, hoe is het ook weer? Die nu pas overleefd, maar goed. Die waren ook bijzonder goed. Ik heb het uh, even opgezocht. Dat wil zeggen, Pieter uh, heeft uh, van de toneelvereniging Wim Hildering. het hele lijst van alle stukken. Uh, waar ja, iedereen ja, ja. in gespeeld heeft. Hè, vanaf uh, het begin uh, tot. Uh, nou ja, vandaag ja, dat, aan de dag. Dat, dat, dat, dat, Indisch. Dat, ja. Chinees. Oh, Chinees. Ja, ja, ja, dat. dat me. Dat ja, ja. Het Chinese landhuis. Het Chinese landhuis. Perfect, joh. Ja, uh, Pieter hoor. Uh, ja, ik, wist, ik wist het ook niet. Want ja. uh, uh, uh, je hebt in 1955 gespeeld in het Chinese landhuis. Uh, waar Ali Bol en Wiep Hildering en Kees ja. Bruinsel en Bertus Balleduk... ...staat er dus uh, onder regie van meneer Maurik. Van, van Maurik. In, inderdaad, ik kon niet aan de naam komen. En je hebt nog twee jaar later gespeeld in het stuk dat heette Zonnebrand en Blaren. Oh, dat hebben we al doen. Het zegt me helemaal niks. Ja, was altijd een foutje geworden. En dat was uh, zijn, uh, zijn zoon die werkt hier bij kopertje nu, hè? Ik weet niet ik hoe even wat achternaam. Oh, oké, daar Maar okay, wel. Daar kon je zo onlachen, vreselijk. En was hij de, de tekst kwijt? Met de haring en alles erboven en erbovenop. Het speelde op het strand dan of zo? Nee, dat was, gebeurde ook... Wat speelde. Het speelde? ongelust. Het is ongelust, hè? Ja, maar het stuk. Speelde het stuk op het strand, ja. of niet? Z zonnebrand ja, ja, ja, ja, ja, ja. en blaren. Zon en blaren, ja. Ben Fema. Ben Fema. Ben. Ook wat kon je met die lachen. En het was helemaal... <lacht> Was, uh, hij, was, hij was het kwijt, want hij was ziek geweest toen. En toen was hij later weer. Gezegd, nee, heeft hij het overgenomen? Heeft hij het overgenomen? De, zo was het. Ja, toen was het. Prachtig en wat mooier. En toen, en toen gooide hij Op een gegeven moment wist hij het niet meer. En gaf hij die haring En, die, wap, en dan gooide hij het. Ik vergeet het nooit. Ik vergeet het nooit. Het was dus een korte, maar wel humorvolle ja. periode bij uh, Wim Hildering. Ja, ja, ja. En dan de spullen. Die deed ik meestal mee als we de boel moesten ophangen. En bij mij uit de zaak nemen van de een of andere manier, dan maken we dat mooie dingen op. Van, die, van de gordijn. de de trapperijen. van het decoret. Ja. Dat hebben we anders, dat ben ik vaak mee. Dus jij hebt uh, meerdere keren, niet alleen die twee keer, maar meerdere keren voor ja, de decors en zo uh, gezorgd. Ja, ja. Dan gaan we nog even naar de muziek luisteren. Jack Smith met I Was Keizers Bills Batman. En we zijn alweer bijna gekomen aan het einde van dit programma, Pieter. Ja, dan gaat, euh, wou ik eventjes uh, Bertus bedanken, in ieder geval. Uh, Bertus Balleduks, uh, de 90 jaar geworden deze week. Uh, Bertus Balladux was de gast in onze uitzending. We hebben het gehad over zijn zeer actieve leven in Zandvoort, bij de Muziekkapel, bij de Zandvoortse Hockeyclub, uh, waar hij ook nog jaren scheidsrechter is geweest behalve Oeh, uh, nee, uh, ja, keeper ja. Uh, nee, uh, bij de kwallentrappers jarenlang uh, het carnaval de rode lopen voor de trouwerijen uh, ook twee keer nog gespeeld bij Wim Hildering uh, jaren lid van het uh, oratoriumkoor en nu nog lid van het protestants kerkkoor Bertus, uh, bedankt uh, voor je komst. Dit was een uh, bijzondere uitzending. En uh, ik uh, ben heel blij dat je vandaag uh, onze gast in deze uitzending ik wilt zijn. Ik dank je daar heel hartelijk voor. Ik ben er heel blij mee geworden. Ik was er zenuwachtig voor. Ik vind het mooi. Maar ik wens graag alle mensen die gezondheid hebben. Alleen hier, maar ons onze hele mensen in Zandvoort. die ons allemaal goed gekend en gedaan hebben. Veel gezond. Heel veel. je Dankjewel, Bertus. Graag gedaan. En dan is nu het woord aan Pieter. Ja, we komen weer aan het einde van het programma. CFM oud Zandvoort. Een uh, hele bijzondere uitvoering dit keer. Ik bedank uh, Anki voor het interview. Ik bedank uh, Bertus voor zijn komst hier naartoe. Korg, uitstekende platenkeuze. En bedankt voor de techniek. En uh, volgende week, uh, lieve luisteraars, hebben we hier nog zo'n bijzondere persoonlijkheid, namelijk Anton Bakels. Ja, dus je kent hem goed, want hij was ook keeper bij de hockeyclub. Tom Bakels, 88 jaar, komt hier volgende week langs om over zijn leven te vertellen. Dus uh, volgende week zie je hem, Oud-Zandvoort, om 12 uur tot 1 uur, Tom Bakels. Ik wens iedereen een